Drie uur. Dit is Radio 1 met Jan Molle. Zometeen in vrijdagmiddag live treffen de bezuinigingen op de thuiszorg... 170.000 mensen een debat. En Justus Van Oel gaat het hebben over een Franse filosoof. Maar nu eerst het NWS journaal Marjan Koekoek. Het kabinet steunt de NS om te stoppen met de FIRA. De hoge snelheidstrein van de Italiaanse producent Ansaldo Breda... keert definitief niet terug...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 De trajectcontroles op de A2 richting Amsterdam werken nog niet vanwege technische problemen. Dat zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Het is nog altijd onduidelijk wanneer de trajectcontrole in de richting van Utrecht naar Amsterdam kan beginnen. Het OM erkent dat de overheid veel geld misloopt doordat de trajectcontrole maar half werkt. Tussen Amsterdam en Utrecht, waar het systeem het wel doet, zijn tussen juli en april ruim 700.000 snelheidsboetes uitgedeeld.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 Op het Noordzeestrand van Terschelling heeft een groep toeristen 25 kilo cocaïne gevonden. De vondst dateert van een paar weken geleden. De politie is er vandaag mee naar buiten gekomen. Waar de cocaïne vandaan komt is niet bekend. Helaas, dat weten we nog niet. Dan zijn we met het onderzoek bezig. En kijk, vind je een portemonnee met een bankpasje erin, dan is het uh, snel te achterhalen. Maar helaas uh, was hier niet een naamkaartje aan bevestigd. Dus uh, wij zullen het uh, zelf uit moeten gaan zoeken. En dat gaan we ook zeker doen. De straatwaarde van de tas met 25 kilo cocaïne is ruim 1,1 miljoen euro. Dan nog het weer. Veel zon, wat stapelwolken en droog. Het is 22 tot 26 graden. Maar op de Wadden is het door een straffe noordenwind een stuk frisser. Morgen aan de kust Wolkenvelden en 14 graden op de Wadden. In het middenland vrij veel zon en maximaal 23 graden. Verkeersinformatie van de AWB Wijnand Zwaan. Er staat nu zo'n 30 kilometer file alles bij elkaar. valt eigenlijk nog wel mee. Er staan een paar wat langere files op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen knoopend Ippenburg en de Alfred Berkel en Rode Reis, 6 kilometer. En de A28 van Utrecht naar Zwolle, tussen Soesterberg en Leusden, 7 kilometer. En Zo direct in vrijdagmiddag live Leo Balai... over hoe de Amsterdamse grachtengordel hier gebouwd kon worden... dankzij slaafhandel.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 Lilian Marijnse van de FNV, die vindt van wel. Erik van den Burg, hij is VVD-wethouder Zorg in Amsterdam, vindt van niet. En zij gaan samen in debat. De column van Justus van Oel gaat over een Franse filosoof. Je kunt ons bekijken op de website vrijdagmiddaglife.afro.nl. En op alles reageren via Twitter. Hashtag afrofemel. Maar we beginnen even weer met tennisrollen Garros-Jan Roels ja Begin van de derde set. 1-1 in sets dus. Eerste set Nadal 6-4. Djokovic heeft de tweede gepakt. 6-3. Nadal heeft zojuist zijn service behouden. Wel weer met moeite. Het gaat allemaal een stuk moeizamer bij de Spanjaard. Hij is nu degene die er hard voor moet vechten. En Djokovic een beetje in de winning mood. Heeft het momentum zoals dat heet. Nu dus de eerste servicebeurt van de Servië met een mooie slice backhand. En dan gaat de voorend van Djokovic weer in de tramrails. En het is niet voor het eerst in deze fase van de wedstrijd. Nadal ja, het is... heeft het dus lastig. 1-1 uh, in set en in de eerste game en heeft de eerste game derde set gewonnen. Djokovic nu met 15-0 voor in zijn eigen servicebeurt. De rubriek over de wietpas. De wietpas die bedoeld was om het drugstourisme terug te dringen... is niet bepaalde succes gebleken. Daarom moet de staat nu zelfs een schadevergoeding betalen... aan coffeeshops in het zuiden van het land. Minister Ivo Opstelten gaat in beroep tegen die uitspraak. Van burgemeester tot minister, wie is deze Ivo Opstelten eigenlijk? Bij ons aan tafel Eva, Ida en Ido Opstelten... respectievelijk de zussen en broer van Ivo Opstelten. Ido, toch maar even bij jou beginnen. Wat is Ivo voor man? Ja, god, wat zal ik zeggen? Uh, Ivo is een hele amicale, goede lobbes met het hart op de juiste plaats. Uh. Dat onderschrijft u, Ida Opstelten? Ja hoor, het is uh, zeker een doodgoede jongen die zeker het beste met de wereld voor heeft. En u, Eva opstelte? Jazeker, Ivo is een hele integere man die staat voor zijn zaak. Uh, ja, uh, ja, ja. Uh, nou ja... Uh, uh, zeg het nou maar, even. Uh, ja, kijk. Kijk, Ivo is onze broer, hè? Ja. Maar man, man, wat is het toch een enorme saaie lul geworden de laatste tijd. Uh. Inderdaad, echt een ingekakte hooibal. Saaie sok. Nou, waarom zegt u dat? Ja, goed, als ik hem nu hoor over die wietpas... Man, je had hem vroeger moeten zien in zijn studententijd. Stond die elke avond met zijn onderbroek op de hoofd op de baren. In het weekend werkte Ivo het hele dameshockeyteam af... en zaten we daar ja. op zijn kamertje aan de waterpijp... zeg maar de goede grassen des levens te roken. Stel dat als een naal. U? U blode zelfs hars of wit met elkaar? Ook de minister? Hoe nou denk je anders dat we aan die langzame, lage, monotone stemmen zijn gekomen? Man, ze moesten die tijd extra wiet planten in Algerije voor de familie opstelten. Nou ja, behalve voor Eva dan, die had astma. Ik had astma. Zij had astma. Goh, dus dat is het verhaal achter zijn kenmerkende stem. Ja, die krijg je niet van een glas halfvolle melk. Ik moet zeggen, het is wel een stem die gezag uitstraalt. Ja, maar het blijft een saaie lul. We vroegen Ivo ook altijd als Sinterklaas voor alle kinderen in de familie met die stem. Maar daar zijn we mee gestopt. Hoe zat dat zo? Nou, dan zei hij, kom eens op schoot bij Sinterklaas, kleine Patrick. Ik heb overleg gehad met de driehoek. Je ouders, je leerkracht en de hoofdpiet. En ik heb daaruit moeten concluderen dat je dit jaar geen cadeautje krijgt. Nou, dat kind Janke. Ja, zat hij van, luister Patrick, ik heb van 2008 tot 2011 gedocht dat je meerdere malen je kamer niet hebt opgeruimd. Je krijgt nu niets. Ik sta in mijn recht als Sinterklaas. Volgens wetartikel 48 leed A, Patrick, ben jij in overtreding geweest. Hele sfeer in de kamer naar de kloten. Moest die arme Patrick in de zak, van die zak. Dus wil je nee, nou, geef Sinterklaas maar even een goede joint. want die wat relaxter. Maar nee, dat wilde meneer de politicus ineens niet meer. En vroeger had hij wel eens een joint gerookt. Maar hij had nooit geïnhaleerd. Wat een lul. Sla people. Even over die wietpas. Ja, Ik bedoelde... kijk, alleen Nederlanders mogen het kopen. Ik zeg Ivo, volgens mij is elke Nederlander al in het bezit van een pas... waarmee hij dat kan aantonen. Dus nou dat is zo'n beetje het verhaal over Ivo. Uh... Nog een laatste vraag? Zeg, Ido, ik weet niet hoe jij erover denkt. Maar wat mij betreft steken we er eentje op. Mijn idee, Ido. Maar Eva niet, want die heeft astma. Ik, ik neem niet, hoor. Ik heb astma. Nee, u niet, inderdaad. Want u heeft astma. Zo, daar was ik wel even aan toe. Ik, nu ik zou uh, zitten denken... lieve Ido en Eva... Ja, mijn beste Ido. Nou? Die onderhoes is bang voor ongeregeldheden in zijn mooie stadje. Ja? Ik zat, zat te bedenken in geval van ongeregeldheden. Ja? Dan sturen we toch gewoon een kale, dikke sportpresentator in een opvallend roze trui. Ja! Marja Luif, Kees van Amstel, Sanne Wallis de Vries en Anke van het Hof. Tijd voor debat. Daar hebben we dan altijd een tune bij, maar die laten we deze keer maar weg. Iedere vrijdag hebben we wel een debat. De debatgasten zijn uh, gearriveerd. Vandaag gaat het over de thuiszorg namelijk. Achter de katheders twee mensen, ook zoals altijd met verstand van zaken... namelijk Lydia Marijnissen van Avocabo FNV. Aan de andere kant VVD-wethouder Erik van den Burg. Allebei welkom. Volgende week maandag namelijk, wordt er in de Tweede Kamer... over die bezuinigingen op de langdurige zorg gepraat. En daar valt ook die thuiszorg uh, onder. Uh, meneer van der Burg, heeft u eigenlijk in uw... Persoonlijke omgeving, veel mensen die daar gebruik van maken. Ja, ik ken de nodige mensen die inderdaad van uh, verschillende vormen van, uh, van zorg gebruik maken en, en daar dus ook van af moeten gaan zien. Dat weten we nog niet, want het hangt er nog vanaf hoe de bezuinigingen straks in de gemeente gaan neerslaan en welk beleid er komt. Maar het is ongetegenzeggelijk zo dat als je te maken krijgt met bezuinigingen die oplopen van 25% tot 40%, dat mensen die nu zorg krijgen, dat straks op een andere manier moeten regelen. Lenny Marijn, u wordt natuurlijk omringd door mensen die het niet alleen geven, maar misschien ook krijgen. Waar maken die zich tegenover u het meest druk over? Nou, die mensen die werken in de thuiszorg... en dat vind ik zo ontzettend bijzonder aan die groep... die maken zich over het algemeen nog het meeste zorgen... niet over hun eigen baan die op het spel staat... maar juist over die cliënt, juist over die ouderen. En wat moet er toch met die ouderen op het moment... dat ik niet meer langs kan komen voor thuiszorg? Ja, want 40% wil het kabinet bezuinigen op die thuiszorg. die thuiszorg. voert voert Food Actie, hè, met als hoogtepunt morgen... een demonstratie hier in Amsterdam met Oosterpark. Motto, Rutte pakt 100, van 170.000 mensen de thuiszorg af... Daar gaat het debat dan over. Want uh, ja, beter goed gejat dan slecht verzonnen dachten we. Dus we hebben dat maar, maar meteen tot stelling gebombardeerd. Rutte pakt van 170.000 mensen de thuiszorg af. Eerst een halve minuut aan u beiden om uw standpunt toe te lichten. Lillian Marijnissen, Cabo FvV. U bent het uiteraard met die stelling eens. 30 seconden om uit te leggen. Waarom? Ja, ik ben het met die stelling eens. 170.000 cliënten verliezen hun zorg omdat 50.000 thuiszorgmedewerkers hun baan verliezen. En wij vinden dat om drie redenen heel dom. Enerzijds omdat het haak staat op het eigen uh, kabinetsbeleid. Het kabinet zegt namelijk mensen moeten langer thuis blijven wonen. Om de tweede redenen omdat we hebben nu historisch hoge werkloosheidscijfers hebben. Daar komen dadelijk in één klap 50.000 extra werklozen bij. Moeten we niet doen, het werk verdwijnt niet. En ten derde, het is ook helemaal geen bezuiniging. Want die mensen komen veel eerder in een verpleeghuis terecht. Perfect gedaan, mag ik wel zeggen. Erik van den Burg, ook 30 seconden om uit te leggen waarom dat afpakken van die thuiszorg gerechtvaardigd is. Ja, er wordt bezuinigd in de zorg. En dat er bezuinigd wordt in de zorg is terecht. Want we moeten in Nederland bezuinigen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. En dan ligt ook de zorg voor de hand als degene die het meeste geld ontvangt vanuit het belastinggeld. En dat er dan bezuinigd wordt op de hulp bij het huishouden, dat snap ik. Omdat je anders zou moeten bezuinigen op bijvoorbeeld bewoners in de verpleeghuis. Of het uiteindelijk zal gaan om zoveel mensen die thuis zou verliezen, kunnen we nu nog helemaal niet zeggen. Want er wordt weliswaar in bedragen heel fors bezuinigd. Maar gemeenten moeten gaan kijken hoe ze er creatief voor kunnen zorgen. dat Zoveel mogelijk mensen wel te dat de laat krijgen. Nou, ook, ook al heel mooi, uh, redelijk binnen de tijd, maar Maar is 170.000 mensen, dat, dat kunnen jullie helemaal nog niet zeggen, zegt meneer Van den Burg. Ja, dat kunnen we wel zeggen, want we weten nu natuurlijk hoeveel mensen uh, thuiszorg krijgen. Het Sociaal-Cultureel Planbureau, die, uh, Sociaal -planbureau die berekent dat gewoon. En je kunt uitrekenen, ja, als daar 40% budget van afgaat, wat dat betekent. Ik snap natuurlijk wel uh, wat wethouder Van de Burg bedoelt. En ik denk dat hij bedoelt dat het uh, inderdaad nog maar de vraag is... gaan mensen dan echt die zorg verliezen of ga je dat op een andere manier oplossen? Dat is oploffen? wel relevant, toch? Ja, nou dat is natuurlijk wat het kabinet wil. Het kabinet wil uh, wel die thuiszorg schrappen. Maar dat er dan naar andere creatieve oplossingen gezocht moet worden. En dat doet het kabinet bijvoorbeeld op mantelzorg. Dus de kinderen moeten maar weer voor hun ouders gaan zorgen. Of de buurvrouw. Die kan ook best een keer boodschappen voor jouw moeder doen als die ouder wordt. En uh, ja, dan, dat is natuurlijk wel de vraag. Maar, wij gezien... maar dat vindt u niet hetzelfde of niet goed? Nee, want dat betekent natuurlijk wel dat die thuiszorg gewoon verdwijnt. Ik bedoel, dat het budget verdwijnt en gewoon. En daar gaat het u om. Dus die berekening, ja. meneer van den Burg, klopt? Nee, die klopt niet. Want wat kan bijvoorbeeld? te zijn dat mensen die nu de thuiszorg uh, betaald krijgen vanuit de overheid die thuiszorg zelf kunnen betalen en zeggen... ik huur die huishoudelijke hulp zelf in. Dat is, dat is een mogelijkheid die kan. Het tweede wat je nu al ziet is dat er heel veel zorginstellingen zijn... van Brabant tot Amsterdam die zeggen... wij gaan kijken of wij zelf een organisatie kunnen opzetten... die zonder steun van de overheid aan mensen rechtstreeks zorg gaat bieden. Als dat gebeurt, ondervang je het voor een deel al. En ja, het zal ook betekenen dat je zegt tegen mensen... u krijgt het niet mezelf, u moet het zelf organiseren. En bij een aantal van die mensen kan dat. En als mensen het echt niet kunnen, dan zal de overheid die zorg moeten regelen. Dus dat klopt niet? Nee, twee dingen. Uh, thuiszorg zelf gaan betalen... ja, voor de mensen die dat kunnen, zou dat een optie zijn. Het is echter zo, 80% van de mensen die op dit moment thuiszorg ontvangt... heeft al een laag inkomen. Dus dat is helemaal geen optie. En op de tweede plaats, ja, die mantelzorg... daar wordt natuurlijk wel makkelijk over gezegd... dat kunnen we met z'n allen wel even uh, oplossen. Maar dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Wij hebben op dit moment onze maatschappij zo ingericht... dat wij verwachten dat mensen met z'n tweeën werken... Uh, om het gezin te kunnen onderhouden, om de huur of de hypotheek te kunnen betalen. En het is wel makkelijk gezegd... Ze zegt, ja, je gaat maar even voor je ouders zorgen. Ze het hebben het geld ouder... niet en ze hebben de tijd niet. Mevrouw Marijnis heeft gelijk als ze zegt dat 80% van de mensen... die nu hulp bij het huishouden krijgt, dat niet zelf zal kunnen betalen. Dat betekent dat bij 20% dat wel het geval zou kunnen zijn. Als dan de bezuinigingen 25% zijn... dan betekent dat dus dat je het overgrote deel zou kunnen oplossen... door tegen mensen te zeggen, geef zelf een hogere bijdrage. En daarnaast moeten we er gewoon voor zorgen... dat er ook mensen zijn die het niet kunnen betalen... maar die wel mensen in de omgeving hebben die het kunnen regelen... dat die het zelf gaan doen. Maar zodat maar we geld de... kunnen inzetten voor die mensen... die het niet kunnen betalen en niet zelf kunnen regelen. Maar meneer Van den Burg, de aanvankelijke bezuinigingen... van dit kabinet met de thuiszorg waar uw partij uh, natuurlijk uh, koploper in is. Uh, was 75 procent. Dus laten we wel wezen, 80 procent heeft een laag inkomen, dat gaat gewoon weg. 75 procent van het budget van de thuiszorg zou weggaan. Nou, we hebben als vakbond daar ontzettend veel uh, campagne, actie opgevoerd. Uiteindelijk zijn die bezuinigingen enigszins verzacht. Nu wordt er 40 procent geschrapt. Maar laten we wel wezen, dat is nog steeds ontzettend veel geld. Dat gaat over honderden miljoenen euro's, dat gaat over tienduizenden banen... dat gaat over tienduizenden mensen die hun zorg gaan verliezen. Het was inderdaad zo dat maar 25 van het budget over zou blijven. Nu 60 dus dat is meer dan een verdubbeling. En daar heeft inderdaad de, de FNV zich voor ingezet. Daar hebben ook de wethouders in de grote steden en andere gemeenten zich voor ingezet. Waaronder ik zelf. En ik vind het ook goed dat dit besluit genomen is door het kabinet. Ja, want en er wordt ja. miljard meer aan zorg besteed dan in de oorspronkelijke plannen. Dat vind ik dus een absolute verbetering. Eigenlijk is vrijwel iedereen is het erover eens. eens dat we iets moeten doen. Hè? Die explosief stijgende kosten in de zorg. Linia Marijnissen, FNV, u zegt niet deze besluit op de thuiszorg. Hoe dan wel? Nou, er is geld genoeg te bezuinigen waar? in de zorg. Ik noem even de winsten van de zorgverzekeraars. Afgelopen jaar 1,4 miljard. Ik noem de eigen vermogens van zorginstellingen. Alleen al thuiszorgorganisaties 3,3 miljard. Ik noem het rapport waar minister, oud-minister Ab Klink mee kwam. Verspilling in de zorg. 4 tot 8 miljard. Schrijft u mee, meneer Van den Burg? Ik noem de zorgfraude. 1 tot 4 miljard. Nou ja... We kunnen nog wel even doorgaan, maar dan zijn we wel niet wat miljarder te bezuinigen. Ik ben het met mevrouw Marijn eens, eens dat het rapport van Apklink een goede basis biedt om te zeggen, daar kun je voorspilling mee voorkomen. Fraude moet je gewoon sowieso bestrijden. En dat geld moet dan ook zeker besteden... of om de bezuiniging op te vangen, of om de zorg te verbeteren. Als het gaat om die, uh, die bedragen die bij zorginstellingen gaan... dat werkt niet, want het is eenmalig geld wat je daarmee verdient. Ik wil niet zeggen dat je dat niet moet besteden. Maar dan los je het probleem structureel niet meer op. Maar natuurlijk moet je kijken naar fraude. Natuurlijk moet je bekijken naar efficiëntere besteding... Ik denk alleen dat je het daar niet mee redt. En dan snap ik dat het kabinet zegt... dan bezuinigen wij liever op de hulp bij het huishouden... dan dat we bijvoorbeeld zeggen... minder verpleegkundigen in verzorgings- en verpleeghuizen. Nellie en Ja, ik, in dit rijtje wil ik er eigenlijk nog wel één noemen. Dat zijn de topsalarissen. We hebben vandaag als vakbond een ranglijst gepubliceerd... van de 50 meest verdienende uh, zorgdirecteuren in de ouderenzorg. Nou, Kodaan, een van de grootste zorginstellingen hier in Amsterdam... staat maar liefst met drie uh, leden van de Raad van Bestuur in die lijst. Vijf en halve ton, hè, de baas? Ja, Nummer één, alle drie verdienen ze meer Vindt u dat dan dat uh, goed, minister de minister-president? Nee, uh, mevrouw Marijnis, weet hoe ik daarin zit, want dat heb ik meerdere keren gezegd. Ik vind dat niemand in de zorg meer zou moeten verdienen dan de minister-president. Ook daar bent het u salaris. het eens. Ja, hoor, dus ik vind uh, topsalarissen in de zorg vind ik niet kunnen. Het is maatschappelijk geld, het is belastinggeld, het is premiegeld. Fijn om te horen dat, een... dat er ook veel punten zijn waar jullie het eens zijn. Maar toch even die thuiszorg, tot slot dan, uh, meneer Van den Burg. Zit er als het daarom gaat, he, die thuiszorg, helemaal niets in de bezwaren van de lier Marijnis, Of toch wel iets? Oh ja, de waarschuwing die mevrouw Marijnis uitspreekt, en eigenlijk, dat zijn mevrouw. Marijnens ook, zeggen de medewerkers in de zorg ook. Het gaat ons niet eens in eerste instantie om onze baan, maar vooral om de ouderen en gehandicapten om wie het gaat. Natuurlijk moet je die waarschuwing serieus nemen. En ik denk dat alle gemeenten dat ook uh, zullen gaan doen. En ik denk dat als je de creativiteit van zorginstellingen, cliëntenorganisaties, vakbonden en gemeenten. welkom bij jou. Welkom zegt u. de, de Marijnens, er om... zit er helemaal niets in die argumenten? Of toch ook wel iets? Nou ja, als we het over creativiteit hebben. Ik heb meneer Van der Burg zelf horen zeggen dat hier in Amsterdam die creativiteit op het gebied van de zorg betekent. dat als deze kabinetsplannen doorgaan. En dat, dat betekent dat hier in Amsterdam alleen nog maar mensen ouder dan de leeftijd van 85 jaar kunnen rekenen op thuiszorg. Ja, als dat de creativiteit is die wij met z'n allen hier willen, dan, dan... heeft u er geen vertrouwen in. Ja. U gaat nog even doorpraten, ongetwijfeld hier, maar we besluiten het voor wat de uitzending betreft. Ik dank u beiden. Lydia Marijnissen van de FNV en Erik van der Burg, wethouder zorg in Amsterdam. Graag gedaan. En wij gaan naar Roland Garros, want hoe staat het met Nadal en Djokovic Jan Rolfs? Ja, de wedstrijd vliegt een beetje alle kanten op, zou je kunnen zeggen. Was Djokovic in de tweede set oppermachtig. Die pakte die met 6-3. Nadal heeft dus de eerste gewonnen met 6-4. 1-1 in 6. Maar in die derde oog Djokovic toch wel vermoeid. En is het 4-0 van Rafael Nadal. En die maakt het ene na het andere punt. Dus uh, Nadal opdreef op het centercourt van Roland Garros. In de hitte van Parijs. En misschien heeft Djokovic in deze fase van de wedstrijd wel wat last van die warmte. Ja, Rols, hij houdt ons op de hoogte. We gaan weer luisteren naar Muziek, Messiah, Leek. Sweet. never Shia Lake, Fool's Cold. Zelden zo'n relaxed gezelschap hier over de vloer gehad. De trompetist lag net lang uit op de grond uit te rusten. De gitarist heeft de, zijn hoed over het uiteinde van zijn gitaar gehangen. En ze maken prachtige muziek. Shia, welkom. wel. In de kroon aan het Rembrandtplein. I, I read you uh, once were a performer in a circus. That is correct. What did you do? I, I ate light bulbs. I spun fire chains and I ate worms. A girl's gotta make a living. What did you eat? Light bulbs? Light bulbs. Light bulbs? Yeah, lampen? Yeah, yeah, yeah. Aren't you, you? You ate lampen. Yeah, Lampen. Yeah, yeah Lampen. It, yeah, yeah. Yeah. And you survived? Well, I'm looking at you now, aren't I? Yes, that's right. Yeah. And, and now you're a full-time singer? Uh-huh, yeah. And you, you gained experience with singing in the streets of New Orleans? Mm, yeah, that is one place. What's, what's nicer, singing in the street or singing in a ballroom? Uh, It's all good for different reasons. Yeah? Yeah. What's what's nice about singing in the streets? What's nice about singing in the street is you're your own boss. And it's up to the crowd to stop and watch you, you know. It's uh, listener-oriented. If you can catch somebody's attention when they're out walking around during their day, then you're doing something right. It's more difficult? No. No? I mean, it depends. I mean, every occupation has its drawbacks. It's, it's easy things and it's hard things. So, mm -hmm. I mean, it's, it's just situationally relevant. I translate a bit. Uh, ze heeft ooit in het circus gewerkt. Ze heeft daar zelfs lampen opgegeten, vuur gespuugd. Ze heeft op straat veel gespeeld. En dat vindt ze uh, heel erg uh, leuk. Uh, je het lastiger yeah. om de aandacht van het publiek te krijgen. Maar het is allemaal uh, leuk. You have a tour in Holland now at the moment. You go to mm -hmm. uh, uh, Nijmegen. That was yesterday, ja. Yeah. You did go to Nijmegen. How did you like Nijmegen? I love Nijmegen. You love Nijmegen? Yeah. yeah. Did did you do you like Holland? Yeah, I love Holland. What do you like about it? Ah, oh, delicious food, pretty people. Pretty Delicious people. beer. thank you hospitality <laughs> okay the, the, everybody's friendly what's not to like weed is legal yeah. weed is Dat uh, <laughs> is wat de band vooral heel erg leuk vindt ik begin te this evening you play in paradiso yeah and uh, they they uh, I read a, a tweet from paradiso they say uh, everybody who comes with a dance partner uh, gets one free ticket yeah you don't even really have to dance just say you do ja, oké. Okay, je kan ook gewoon zeggen dat je dans vanavond in paradiso. Kan je één iemand meenemen in deze gratis? But uh, uh, when you perform, uh, you you don't need seats because everybody has to dance. Well, you don't have to, but you know it's, it's nice going to be hard do. not to, you know. Aha, het is heel moeilijk om niet op haar muziek te dansen. Dat hoort u thuis, ongetwijfeld ook. Uh, we will hear more from you in this program. Thank you so far. Thank you. Uh, Michialeek. Dankjewel. Dankjewel. <laughs> Ja, u hoort het al op het journaal. In Turkije vechten burgers nog steeds met de islamitische regering om een park. Maar het gaat die boze Turken niet alleen om bomen. Het gaat ze ook om het gedeeltelijke alcoholverbod... dat premier Erdogan heeft aangekondigd. En om het Atatürk Museum in Istanbul dat Erdogan wil slopen. Want zijn islamitische partij houdt niet van Atatürk... die ooit Turkije moderniseerde. De almachtige Atatürk liet alcohol toe, maar baarden verbood hij juist. Atatürk en gelovigen liggen elkaar helemaal niet. Dus vechten die boze Turkse burgers in dat park eigenlijk tegen de islam... Ja, daar komt het toch wel een beetje op neer. Een premier die overtuigd islamiet is, zoals Erdogan... voelt de heilige plicht om zijn volk de enige juiste weg te wijzen. Want democratie is leuk, maar dat geeft burgers natuurlijk niet het recht... om foute dingen te doen. Dus moet alcohol worden bestreden. Of daarvoor nu een meerderheid is of niet. Dus wil Erdogan geboortebeperking moeilijker maken. Want democratie is leuk, maar van te veel geboortebeperking... krijg je te veel immorele seks en te weinig nieuwe islamieten. De moderne 50 vecht in Turkije tegen de achterlijke 50 procent... zou Geert Wilders, wie was dat ook alweer, zeggen. En vanaf nu gaat het over de Franse filosoof Robert Redeker. Net als Wilders weet Redeker zeker dat islam en vrijheid... dus ook de vrijheid om te betogen voor een paar bomen... onverenigbaar zijn. Robert Redeker, leest u, leest u hem vooral zelf, zegt dit. Wij Westerlingen denken dat democratie vrede is en islam oorlog... Maar Redeker, een islambestrijder, zegt dat het juist andersom is. Onze democratie is oorlog en de islam wil uitsluitend en absoluut vrede. Ja, filosofie op Radio 1 altijd lastig... maar vandaag wil ik u uitleggen wat deze Redeker bedoelt. Inderdaad, onze democratie is oorlog, zegt Redeker. Oorlog. Voortdurend kwetsen wij elkaar. Voortdurend bekritiseren wij de anderen. En daar kunnen islamieten niet tegen. Het lukt ze gewoon niet. Die storende andersdenkende moet uit beeld. Geen topless vrouwen op het strand, geen alcohol, geen cartoons met de profeet. Want democratie is leuk, maar niemand heeft het recht anderen zoveel pijn te doen. Vrijheid om de islam te kwetsen en islam zijn onverenigbaar. Vergeet tolerantie, zegt die filosoof Redeker. Islamieten kunnen niet anders dan allergisch zijn voor andersdenkenden. Vergeet ook islamitische democratie. Want democratie is de plicht om ruzie te verdragen. Islamieten verdragen geen ruzie. Want het moet vrede zijn. Dus dan maar geen democratie. Kijk, zo had ik het nog nooit bekeken. Ik las Redeker en ik dacht... die islamieten zijn eigenlijk hele angstige, onzekere mensen. Doodsbang om besmet te raken door andersdenkenden. Omdat ze al dodelijk gewond kunnen raken van woorden. En daarom voelen ze zich alleen maar veilig als ze de baas zijn. En daar zit toch wat in. Wat die angstige Erdogan met die bomenknuffelaars in het park probeert... is wat de bange soenieten en de schiieten in Syrië met elkaar proberen te doen. Eerst onderwerping, dan vrede. Precies zoals de profeet Mohammed het zelf aanpakte. Eerst voor de zekerheid verpletterend winnen. Voor vrede heb je een winnaar en een verliezer nodig. Dat is het islamitische denken, volgens filosoof Robert Redeker. Democratie... Dus blijven zeuren, elkaar elke dag hinderen en permanent ruzie maken... dat staat voor islamieten gelijk aan oorlog. De islam wil die pijn niet. De islam wil vrede. En snakt daarom naar de totale overwinning. Al dus Robert Redeker, die nu al zeven jaar permanent bewaakt wordt. vatwaartje opgelopen. En daarom zijn voor mij die bomen op het Taksimplein zo belangrijk. Als bewijsje dat islam en democratische ruzie misschien toch te combineren zijn. Zet hem op Turkije. Justus van Oel. ik Frits Barend over sport en Leo Balai over hoe de Amsterdamse grachtengordel gefinancierd werd door slavenhandel. Dit is Radio 1. Al vierde het internationaal Marjan Koekoek. De invoering van het sociaal leenstelsel voor studenten wordt een jaar uitgesteld. Dat melden Haagse bronnen.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 Door. Awb Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er zijn nog niet al te veel problemen op de weg. De meeste vertraging is er nu in het zuiden op de A2... van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht staat 4 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd op de A15, Nijmegen richting Gorkem. En daardoor staat de file tussen Knopend-Valburg en Andelst 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. En de langste file die vinden we op de A28... van Utrecht naar Zwolle, tussen Soesterberg en Leusden 6 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. En welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandplein in Amsterdam. Je kunt ons bekijken op de website vrijdagmiddaglive.avro.nl en reageren via Twitter, hashtag AvroVML. Frits Barend gaat het zo hebben, onder andere over de wielrenner Stef Clement en trainer Mourinho. Maar wij gaan eerst even kijken hoe het met uh, actuele uh, sportieve zaken staat. Om te beginnen weer Roland Carros, want daar zijn ontwikkelingen. Jan Rols. Rafael Nadal. We... Heeft... Hey, ja, ik... ja ik... sorry. Ga door. Ja, oké. Okay. Rafael Nadal heeft die derde set gewonnen met 6-1. Dat zat er natuurlijk aan te komen. Speelde fantastisch tennis. Djokovic oogde toch wel vermoeid. Ik ben benieuwd hoe hij aan het begin van die vierde set op de baan staat. Of hij misschien die derde set op een gegeven moment heeft laten lopen. Heeft getankt zoals dat dan heet. Dat zullen we gaan kijken, het begin van die vierde set. Maar het is dus 2-1 in sets bij de eerste halffinale bij de Mannen in Parijs voor Rafael Nadal. Jan Rols. Er wordt ook gevoetbald op een hele andere plek in Indonesië. Het Nederlands elftal oefent daar, Bas Hoe staat het ermee? Ja, nou, we zijn zeven seconden geleden begonnen, dus uh, zoveel is er nog niet gebeurd. Het is een duel waarvan je sportief niet te hoge verwachtingen van moet hebben. Het is een duel waarin het Nederlands elftal de KNVB geld ophaalt, want zo hoort dat met dit soort trips. En waarin het natuurlijk ook heel veel goodwill kweekt. Om de ene simpele reden dat heel Indonesië, dat is de afgelopen dagen wel gebleken, heeft uitgezien. Na deze ontmoeting met Oranje. Het land in Rep en roer. In het elftal van Van Gaal vallen een aantal zaken op. Drie debutanten om mee te beginnen. Sillissen de keeper, de linksback, Nelom van Feyenoord staat erin vanaf het begin. En Jens Toornstra, middenvelder van de FC Utrecht. Zij doen voor het eerst mee bij het Nederlands elftal. Dat pik je dan toch weer aardig mee. En wat verder opvalt is dat de aanvoerdersband om de schouder hangt, of om de, de bovenarm, van Robin van Persie. En niet van Snijder. die wel speelt. Terwijl het NEL zelf dan nu al op 1-0 komt, binnen de minuut. Via Wesley Snijder. Maar dan gaat de vlag omhoog voor buiten spel, dus die goal gaat niet door. Dus blijft het gewoon 0-0. Men was er dichtbij, maar geen doelpunt. Want de grensrechter let op aan de overkant. Uh, maar dus de uh, aanvoerdersbal niet om de schouder van Sneijder. Die dat uh, toch eigenlijk was lang bij Van Gaal, eerste keus. Maar nu niet. Van Persie is de aanvoerder. Met het oog op de toekomst zou dat wel eens een keuze kunnen zijn van de bondscoach die uh, de werkelijk toe toedoet. Herhaling wijst uit overigens dat Snijder inderdaad buitenspel staat. En de treffer terecht is geannuleerd. 0-0 voor de duidelijkheid, dus nog in Jakarta bij Indonesië Nederland. Bas tegen. Het is natuurlijk een van de pronkstukken hier van de stad, Amsterdam. De grachtengordel, sinds een paar jaar staat het zelfs op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Maar misschien zou er toch iets minder trots op dit stuk van de stad mogen zijn. Want een groot deel van die grachtenpanden is gebouwd met geld dat verdiend is met slavenhandel. En daar zijn we ons weinig van bewust. Al dus historisch onderzoeker Leo Balai in zijn net verschenen boek Geschiedenis van de Amsterdamse slavenhandel. Welkom. Naast jou, Frits Barend. wist je dat eigenlijk, Frits, dat die grachtengordel daarmee betaald ja, is? Ja, het is VOC-geld die de grachtengordel gefinancierd heeft. En dat daar slavenhandel een grote rol in speelde. Ja. Dat wist ik wel, ja. Het was een compagnie, compagnie maar, dat het zo... maar niet de, de Oost-Indische Compagnie. Nee, het, was de de, ja. het was niet de VOC, het was de WC. Ja, nou ja, goed, dat is ook uh, misschien verwarrend. Maar uh, hoe zat dat? Hoe, hoe is die grachtengordel gefinancierd door die West-Indische Compagnie? De, de West-Indische compagnie was een, een, een monopolist. Hè. Die had het alleen recht om slavenhandel te drijven. Daar was Amsterdam... Wat deed die, even uh, voor, de, voor de mensen nog even terug, wat deed die West-Indische compagnie? Die, die handelde in slaven. Maar ook in goud en ivoor. Maar de, de, de, de, de core business zoals dat tegenwoordig is, was slavenhandel. En hoe ging dat in zijn werk? Ze gingen naar uh, Afrika en kochten daar van Afrikaanse handelaars... Want zo zit het verhaal ook in elkaar. Ja. Men denkt soms dat uh, Nederlanders naar Afrika gingen, daar Afrikanen ergens wegplukten en naar Amerika brachten. Maar ja, het was een bedrijfstak. Er waren had... zwarte Afrikanen die andere zwarte Afrikanen als slaven verkochten? Maar niet van hun eigen volk. Ah, dat doe je wel. Dus die ja. nuancering moet ook aangebracht worden. Maar het waren wel, ja. natuurlijk. Afrikanen, die Afrikanen verhandelden, hoe tragisch ook. Ja, maar, maar wel verschillende soorten ja, ja. Afrikanen, verschillende ja. volkeren. Ja. En uh, die verkochten dus mensen die gevangen genomen waren of geroofd... aan uh, Europese slavenhandelaars, waaronder de west Compagnie. En die uh, verkochten ze aan de Spanjaarden, aan uh, uh, de Brazilianen, overal in, het, uh, in Amerika. En die slaven daar weer te laten werken, op plantages? Op de slavenplantages, op de suikerplantages. En uh, de mensen hadden een kort leven. Zo tussen 8 en tien jaar waren ze dood. Dus er moest constant een nieuwe aanvoer worden georganiseerd. Waardoor die West-Indische compagnie dus constant in bedrijf was om mensen aan te leveren. Een gouden handel waar onder andere dan dus die grachtengolom mee gefinancierd is. Betekent dat dat wij het beeld van Amsterdam hè, in die tijd, de gouden eeuw, als ja. tolerante stad eigenlijk moeten bijstellen? Het, het was een tolerante stad, maar niet voor, voor uh, zwarte Afrikanen natuurlijk. Uh, uh, je had hier zwarte mensen wonen in, uh, in Amsterdam. Rembrandt heeft ze geschilderd. Ze woonden ook in de Jodebreestraat. Maar dat waren vrije mensen. Je, je, je zal ook in mijn boek zien dat er zwarte mensen in afgebeeld zijn. Mm -hmm. Heel mooi gekreed, maar dat waren ook zwarte ja, maar de, en Handelaars de, en geen slaven. Precies, want die slaven die gingen eigenlijk aan Amsterdam voorbij. Die uh, gingen aan Amsterdam voorbij en werden naar Amerika gebracht. Suriname, Noord-Amerika, ja. Sint-Terslaan. Maar dus er maar was in die al... tijd ook, uh, althans in de Republiek, toch een verbod op slavenhandel? Op papier ja. We hebben ook een verbod op. Uh, het verkopen van wiet Uf, en, en buitenlanders, maar toen gedoogden waren. Ja, precies, toen gedoogden waren. Dus, uh... oh, dat wist ik niet, Dat grappig. zit in onze genen ja. in dit land, het gedoogd worden. Hoe groot was het? Hoeveel slaven zijn er door die West-Indische compagnie verhandeld? Ongeveer 300.000. Dat 3, was maar 5% die... van de totale slavenhandel, hè? Ja, de totale, uh, het totale aandeel van Nederland in die slavenhandel was 600.000. Maar de West-Indische compagnie, dus Amsterdam, ja. die was goed voor ongeveer 300.000. Ja, dus, dus wij waren niet eens koploper in die slavenhandel. Nou, ik weet het niet. Uh, nee, dat is bekend toch, maar 5% van de totale slavenhandel. Nee, maar je, kunt het, zo, je kunt het Ochoa, niet zo. Ja, je bent beter. Als kunde. Ja, nee. kijk, als je zegt, ja, het was maar 5% of ja, het was maar 1%, nee. dat is, dat is geen goede redenering. Omdat in die 5% was de, de, de, het hoogtepunt van die Nederlandse, uh, het Nederlandse aandeel in de slavenhandel. Na 1713 werden ze door die Engelsen eruit gebonsjoerd, waardoor hun aandeel uh, naar beneden ging en die Engelsen. En dat de kreeg, overname. Het ja. overnamen en, ja. en de Spanjaarden. De Spanjaarden, Portugezen. Dus, uh, maar het aandeel van Amsterdam daarin was zo uh, uh, interessant... en daarom dit boek ook. Omdat Amsterdam uh, voor een deel zelf slavenhandelaar was. Uh, door hun uh, deelname aan de West-Indische Compagnie... waar ze dus uh, bestuurders voor leverden. Maar vooral ook doordat ze uh, uh, oprichters waren van de Sociëteit van Suriname. En die Sociëteit van Suriname had de plicht... Om slaven te leveren aan Suriname. Dus Amsterdam had ook die plicht. En op een gegeven moment was Amsterdam voor 70% eigenaar van de kolonie Suriname. Amsterdam was eigenaar van de, voor het merendeel dan blijkbaar? 70%, voor 70 ja. van het land. Ja. Van, of de kolonie toen Suriname was Amsterdam eigenaar. Dus heel veel huidige Surinamen stammen in die zin ook af van de slaven die daar naartoe gegaan zijn? Ja. Ja. En die Amsterdamse grachtengordel, uh, dat, is, dat schrijf ik ook zo, was een geweldige prestatie. Hè. Die stadspaleizen die gebouwd zijn, dat is gewoon terecht dat ze op die wereld werelderfgoedlijst uh, terecht zijn gekomen. Want het is een, een, prachtig, een prachtig gebied. Maar tegelijkertijd moet je je realiseren dat een deel van het geld, en we weten niet welk deel en hoeveel, en dat is ook niet interessant... Uh, opgebracht werd uit, het, uh, uit die slavenhandel. Ja. Nu is er al, al lang een discussie, met name bij actiegroepen... dat we eigenlijk uh, uh, niet alleen excuses zouden moeten aanbieden... als overheid, als Amsterdam misschien ook wel... maar ook herstelbetalingen. Wat vindt u daarvan? Er zijn binnen de Surinaamse gemeenschap mensen die mij niet leuk vinden... maar ik vind dat een onzinnige discussie. Dus... Ja? Waarom? Sorry, sorry hoor vrienden. <laughs> Dat wordt u kwalijk genomen. Waar, ja, waar moet je het over hebben? Wie moeten er betalen? Moeten die Afrikanen betalen die andere Afrikanen hebben verkocht? Want die, dat, die, die hebben toen al geld, geld ja. ontvangen voor, voor de mensen. Of moeten de, de nakomelingen van de plantage-eigenaars betalen? Uh, en om wat voor bedragen gaat er? Ik, ik heb... Eerst 26 miljard gehoord. Het laatste bedrag is 167 miljard. Dus, uh, Je komt er de uit. inflatie zweeft ook ja, steeds meer. Ja. Ja. Er schuilt iets Nelson Mandela's in u. <laughs> er is, in, in ik, begrijp ja. ik ook uit uw boek. In 1738 uh, stopte die West-Indische compagnie... Uh, die, die verloren toen het monopolie op die slavenhandel. Ja. Maar, maar u zegt dat toen was het dus niet gedaan met die slavenhandel. Toen zei ze nee, dat. toen gingen de Zeeuwen door. En, de uh, Zeeuwen? Uh, ja, ah. die gingen door met de... Uh, uh, uh, zij, zij begonnen als particulieren, uh, de Middelburgse Commerciecompagnie. Uh, het, het is lastig om dat woord te gebruiken, maar ze deden het beter dan de West-Indische Compagnie. Uh, ze waren beter, beter georganiseerd, kleinere schepen, portenreizen. Uh, Overleefden meer, ging... overleefde meer mensen. Omdat je, uh, uh, die, die schepen kwamen in West-Afrika aan en moesten wachten tot ze hun gewenste lading hadden. Hmm. En als je een groot schip hebt, dan moet je langer wachten... en dan sterven er mensen aan boord. Als je een klein schip hebt waarvan je zegt van... oh, ik wil er maar 250, dan ben je binnen drie weken ben je weer weg. Ja, want hoeveel stierven er gemiddeld bij zo'n toch? 15 ongeveer. 15 procent, ja. De omstandigheden aan die schepen waren voor die slaven toch ja. echt dus vreselijk. Mensen ja. onterend. Ja. Ja. Het is Greerlijk. dit jaar, uh, daarom hebben we ook gevraagd... onder andere, natuurlijk vanwege uw onderzoek... maar het is ook precies 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Ja. Uh, gaat u als nog laatst, iets speciaal he, doen op 1 juli als dat het dag wordt? Nee. Als, als deskundig op dit gebied? Nou, Ik heb een, ik heb een, een, een interview met uh, de NTR. En, verder, en er is een tentoonstelling ik hier waar in, u wel meegewerkt hebt? Ik heb een meegewerkt aan het tentoonstelling van het Scheefvaartmuseum. Dat is echt uh, de moeite waard, zou ik willen zeggen. Maar dat is gebaseerd op een, een, een boek dat ik heb geschreven... over een, ook een Amsterdamse uh, slaafschip, de Leusden... waar 664 mensen zijn vermoord door de bemanning. Die zijn en, allemaal verdronken? Ja, die zijn gewoon... De, en toen wat was schip... de reden dat ze zijn vermoord? Want dat was hun handel. Ja, precies. Het, het schip liep op een gegeven moment vast voor de kust van Suriname. Ja. En men heeft toen besloten om uh, de luiken dicht te timmeren. Oh, en zegt waardoor die mensen ge gestikt zijn. En dat staat ook in de verslagen aan de West-Energie. Oh, dat politiek. heeft u allemaal kunnen traceren. We kunnen er dus naar kijken op een tentoonstelling in het Scheepvatmuseum. Ja, waar u zelf tentoonstelling duurt gewoon een jaar. Dus tot volgend jaar augustus. Dus okay. iedereen moet het kunnen zien. Uh, hoop ik, denk ik. Uh... Dank voor uw toelichting. Het boek, heet, ik noem het nog even, Geschiedenis van de Amsterdamse Slavenhandel is uh, te koop. Blijf nog even zitten, want zo direct gaan we samen met Frits over sport praten, maar eerst weer muziek. Michelle Leek en ze ligt nu haar been in de nek. Maar dat, dat stopt ze toch weer mee om te zingen. Lake. Hoogte- en dieptepunten gaan we met hem doornemen, maar eerst even een snel rondje langs de velden, want hoe staat het met Nadal en Djokovic, Jan Rolst? Daar staat het 2-2 in die vierde set. 2-1 in sets dus uh, voor Rafael Nadal. Maar het kan wel een lange strijd worden. Ooit speelde deze tweede finale ja, van de Australian Open 2011. Toen stonden ze ruim vijf uur op de baan. Nu ruim 2,5 uur. In die vierde set dus 2-2-2-1 in sets voor Nadal. En staat het nog steeds 0-0? Voetbal bij Nederland-Indonesië, Bas Ja, zo is het. In Indonesië mag na een kwartier zelfs een hoekschop gaan nemen, die wordt door Oranje vrij eenvoudig. Weer weggewerkt. Nels Elftal heeft ja, uiteraard is beter. Maar hij heeft nog niet echt heel veel grote kansen gekregen. Sterker nog, het gebeurt allemaal in een laag tempo. Op een ongelooflijk slordig en slecht veld. Dat uh, helpt ook allemaal niet. Maar uh, er uh, valt voorlopig nog heel weinig te genieten in deze wedstrijd. Waarin Van Persie eens een keer op doel geschoten heeft. En dat was het eigenlijk wel. Het grootste probleem is eigenlijk ontstaan voor Lens. Die is bij een actie geblesseerd geraakt. En is inmiddels naar de kant gegaan. Robben, die dus niet, maar dat was ook niet. De verwachting in de basis stond dus in het Elftal gekomen. En dat maakt het wel heel zuur naar de andere kant van de wereld vliegen. Om dan na 10 minuten geblesseerd naar het veld uh, uit het veld te moeten. En ik kan me zo voorstellen dat Lens ook niet eens meer meegaat naar China als dat een beetje tegenvalt. En rechtstreeks naar huis vliegt. Schaken aan de rechterkant zet een bal voor. Van dichtbij schiet Van Persie. Maar Van Persie schiet naast. En zo blijft het na 16 minuten. En dat vinden ze in Indonesië hartstikke leuk. nog altijd 0-0. Bas Tichler, terwijl hier een stoel omvalt, geeft niks. Zet hem gerust, gerust recht, dank u wel. Uh, dan gaan wij natuurlijk door met sportieve hoogte en dieptepunten. Leo Balai zei net al verontschuldigend dat hij niet van voetbal houdt. Wel van andere sporten? Ja, ik ben geen voetbalhater of zo. Dat weet je niet? Nee, nee, ik kijk wel, maar uh, ik ben niet iemand die... Uh, maar helemaal niet van sport? Of? Jawel, ik heb zelf hard gelopen. Ik vind golf leuk. Ik, vind, ah. uh, ik kijk ook wel eens naar tennis, terwijl ik niet kan, zelf niet kan tennissen. Golf, dus, uh, meer sport op laten Ik leef, kan dan. ook niet schaatsen, en, uh, maar <laughs> ik vind dat een fantastische oh, dat is sport om <laughs> naar te kijken. Ja, de meeste Surinamers kunnen schaatsen. Ja. Zoveel ijs in het land. De top en tops, Frits. Nou, eerst wat ik net hoorde van Bas Tiggelen... Dat uh, Louis van Gaal, heel opmerkelijk. Hij heeft gepasseerd als aanvoerder. Dat wil al wat zeggen. Dat Snijder in de behoorlijk gedaald is bij hem. Hij heeft al steeds gezegd: je moet gaan spelen. Mm -hmm. En Robert van Persie is echt zijn belangrijkste man. Heeft hij heel duidelijk nu uitgesproken. En hij is ook weer inconsequent. Want je moet wedstrijdminuten maken. Je moet fit zijn en wedstrijdminuten maken. Ja. En Sillessen heeft misschien twee, alleen in de beker gespeeld voor Ajax. En staat nu op het doel. Ja, misschien goed, ook op wat veel spelen bij jongeren, nou ja, je Vermeer staat, zit op de bank, dus blijkbaar. Ja. Maar het is heel opmerkelijk dat Van Persie nu in de pik hoorde... duidelijk boven Snijder terechtgekomen is. Gezellig. Maar uh, dan begin ik met de topper, Stef Clement. Hij werd maandagavond door, uh, langs de lijn gebeld door Jack van Gelder. En Stef was duidelijk in de aanvallende bui en hij zegt: Je belt mij nooit. Ik was vijfde in de Giro in een etappe. Maar nu die een of andere onbekende Italiaan, Sant'Ambrogio, betrapt is, bel je mij weer. Op doping? Op doping. Je is ja. betrapt op doping, ja. En nou ja, Jackson een beetje. Ja, sorry, ik ben geen wielerdeskundige. Nou, oké. Okay. Uh, het werd een heel spannend gesprek... waarin Stef clement echt de aanval koos tegen Van Gelder. En uh, hij eindigde als volgt. Als het okay, ik naar nou hoe Giro zat te kijken, even terug, want daar bel je me voor. Ja? Naar Danilo Di Luca, die mee kon doen. Iemand die al drie keer uh, in zijn leven is. Ik krijg een contract alleen voor de, eigenlijk alleen voor de Giro. Die heeft dus zes maanden in koers gereden. Is het dan ook niet de journalistieke taak om daar eens vraagtekens bij te zetten voordat ze iemand mee kan doen? Is het dan ook niet de taak van de organisator om te zeggen van joh, liever niet joh. En ik vind dat hij dan voorkomen gelijk heeft. Hij pleit dus eigenlijk weer voor trial by media. Dat de twijfels die je hebt bij sommige wielrenners. Betty Luca, dus ook een jongen die in de Giro reed. Die Sant'Ambrogio, waar hij het over had, die zegt... normaal gesproken, ik heb nagekeken... hij is 120, 110, 108 geweest in de Giro. En ineens in etappes reed hij mij voorbij en won in een etappe. Hoe kan dit? Zoek het uit. Dus dan moet je als journalisten journaliste denken, hoe kan dit? Ja. Ik heb dan in het begin van het... Uh, hier gezegd van Paulini... die in het begin van het seizoen heel goed reed. 36 jaar. Waar ik ook zei, ik geloof daar niets van. Dus ik zou Steph zeggen, Clement, zoek het uit, vriend. Nou ja, Stef Clement bevestigt dus dat je tribal media moet doen. En dat is alleen maar in zijn belang. Maar klassenstef bijt nog van je af. Ik hou wel van wielrenners en voetballers die de journalistiek en les lezen. We steken hem in onze zak. Uh, dan een uh, aantal veredelde amateurs en de liefdadigheid. Uh, met veredelde amateurs bedoel ik de roeiers. Die hebben zeven medailles gehaald uh, bij het EK in Sevilla. Eén keer goud, bij de mannen vier zonder stuurman. En roei is een echte studentensport. Dan moet je dus echt liever bij zijn. Je studeert je sport en je eet, meer doe je het niet. Je zet echt tien jaar van je maatschappelijke carrière zeker op het spel. Dat zijn echte fanatieke topsporters. En uh, dat vind ik net als bij die leuke handbalvrouwen. Die afgelopen zondag WK kwalificatiewedstrijd speelden in Rotterdam tegen Rusland. Rusland is meervoudig wereldkampioen. Stonden bij de Rus met 16-10 voor. Ik was erbij, die wedstrijd. En ze verloren het eigenlijk met één doel ja. het verschil. Zitten nu op het vliegveld op het vliegtuig naar Rusland. Een reis van misschien 20 uur. Heug, vliegen geen business class. En ze hebben er vertrouwen in. Nou, dat ze hoop, gaan winnen. Ik hoop dat dit soort meisjes uh, het waarmaken. Dat zijn echte pure amateurs. Of, be, nee, we geloof het niet, want je lacht. <laughs> ja, wel. Ik hoop het. Ja, het. Ja. het is ook de week van de liefdadigheid en sport. Alp du 6, weer 15 ja. miljoen opgehaald. En vorige week was het grootste zij-evenement van Nederland. Miles for Justice Cup met aan boord. 52 boten met aan elk aan boord. Elk boot had een gewonde militair aan boord. En dat oh. is toch iets heel moois, heel bijzonders. Okay. Een mooi evenement was dat. Nou, mijn topper is natuurlijk weer Arjen Robben. Weer? Ja, hij won zijn derde titel. Hij, werd, hij won zaterdag de beker met de Bayern München. Uh, hij is pas, na, moet je nagen, pas 29. Hè? En hij speelt al 13 jaar voetbal, 11 jaar topvoetbal. 17 titels behaald. En nou, afgelopen zaterdag zijn derde titel. En nu alweer ingevallen. Ik bedoel, je zou ja. denken, die jongen wil even vrijnemen. Nou, maar hij zegt, Louis van Gaal was er voor mij toen ik het moeilijk had. Dus dan vind ik dat ik nu ook bij het Nederlands moet zijn. hij heeft ook even geblesseerd, toch? Nou, hij is nu niet geblesseerd, nee. maar hij moet wel altijd met zijn lichaam oppassen. Hij ja. is al heel lang fit. Maar het leuke was uh, dat uh, zijn coach Joep Heinkes... die mag hem namelijk niet eigenlijk, hè? Oh. En die noemde dan drie spelers, waaronder Ribéry... die voor hem Europees speler van het jaar moeten worden. Nou, Ribéry zowel in de Europa Cup finale Champions League-finale... als in de bekerfinale heb ik hem niet gezien. Hij heeft voornamelijk gevallen. Dat is dan zogenaamd wat Robben vooral doet. Ja. Maar Henkus kon het niet opbrengen om Robben... die hem de Europa Cup schonk te noemen... bij een speler die ook kandidaat Europees Voetballer van oh. het jaar was. En dat was een heel leuk beeld... op het eind van die wedstrijd tegen Stuttgart, die bekerfinale, Hij was alle spelers aan het bedanken. Ineens stond hij oog in oog met Robben. En toen moest hij me een huk geven. En toen gaf hij hem ook een huk. <laughs> het was niet van harte. Maar het is voor Robben. Ik hoop dat hij inderdaad de waardering krijgt bij München die hij verdient. Want het is fantastisch. Ja. Die prijzen die hij gehaald heeft. ja, nou, vooral dat hij het Nederland zelf weer uh, fijn aan de slag gaat. Nou ja goed. En het is dus nu van Persie en Robben. Als zij fit blijven kunnen zij volgend vorig jaar bij het WK. Kunnen ze een beslissende rol spelen. Ja. Dan een flopje. Ik kan erbij geen flop noemen. Want Adeline de Cornelis is overkomen. Haar tweede paard Galahad moest plotseling worden afgemaakt. was ernstig ziek. En haar belangrijkste paard, Parzival, heeft hartritmestoornissen. Hartritme voor, bij je, een paard? Ja? Bij een paard, ja. Word je kan, net he? als bij een mens word je dan echt geopereerd. Bij een kliniek in Gent is het paard meteen geopereerd. Maar oh. dat, is natuurlijk voor, dat lijkt me verschrikkelijk als dat je paard overkomt... als het bij een mens ook verschrikkelijk is. Ja. Dan een flop, een aantal coaches. Mourinho is weg bij Real Madrid. Hij heeft alles te danken aan Ronaldo. Ronaldo heeft Real Madrid drie seizoenen gered. En wat gaat hij dan doen? Geeft hij een trap na Ronaldo. En ik hou nooit van coaches die het falen afwimpelen op spelers. Hij zei, Ronaldo kan niet tegen kritiek, zei hij. Ik kan niet tegen kritiek, maar ja. het leuke is... Ronaldo, ik bedoel, ik heb of Real Madrid... vier keer dit seizoen tegen Borussia Dortmund zien spelen. Vier keer weggespeeld. Dus misschien zal Ronaldo wel een keer gezegd hebben... schort er iets aan je tactiek. En ik hou van spelers die meedenken. Dat maar van Rio mag je niet meedenken. Dik advocaat die... Wist in december al dat hij weg zou gaan bij Psv. Nu verwijt die Psv er eerst geen voetbalsfeer. Daarvoor was jij nou juist dik om een voetbalsfeer te creëren. Dat kun doen. je niet van meneer Sanders, de directeur verwachten. Je hebt nog één voor jou... je laatste flop. Uh, nou mijn <laughs> laatste flop is die uh, uit de handgelopen wedstrijd Alvsen Boys tegen Haaglandia. Maar Kees Jansma in zijn roze trui probeerde vrede te stichten. Ik heb wel eens met Kees gevoetbald. Nou, ik kan niet zeggen dat het de makkelijkste speler in het veld was. Maar oh. goed, Kees is inmiddels 66. Maar hij sprong er nu tussen. Hij probeerde vrede te, te ja, zijn. Ja, precies. Maar je wordt er niet vrolijk van dat we hebben eerst die kinderen gehad met, uh, met buitenboys. en nu volwassenen weer dat het voetballen. En we gaan er maar mee door, want ik voorspel je ook volgend jaar zullen we weer tientallen wedstrijden uit de hand lopen. Het is echt walgelijk. Helaas, helaas. Met die laatste flop besluiten we. Ik dank Leo Balai, die nog naast Frits zit. Ik dank Frits Barend voor de sportieve hoogte- en dieptepunt. En zo direct gaan wij met Peter van der Laan praten... over zedendelinquenten die vrijkomen en waar die dan moeten wonen. En natuurlijk ook Bert Brussen. Blijf luisteren. Tot zo. Avro. Deze week brand met boeken over de toekomst van mens, dier, natuur en milieu. Hoe kunnen wij op deze aarde leven zonder dat we de aarde uitbuiten? Wordt het allemaal minder...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 Nu tot 500 euro korting op waanzinnige tv's. Alleen tot en met 9 juni. Alleen bij ElektroWorld. Wow! Ja, dit is echt een vaderdagalarm. 500 euro korting. Kom naar ElektroWorld of bestel op elektroworld.nl. Bovendien bevat de volgende boodschap informatie over economy servers zoals gratis APK, 2 jaar garantie op reparaties en gratis per in Europa.